Jobbood Jobboot met het NOS Journaal. Vanaf vandaag stof in de lucht. Dat zegt het RIVM, het kenniscentrum voor gezondheid en milieu. De waarschuwing van het RIVM geldt ook voor de komende dagen... omdat er weinig wind wordt verwacht. Smog kan ademhalingsproblemen veroorzaken bij mensen met longklachten. Ook kinderen, ouderen en mensen die zich erg inspannen... kunnen daar last van krijgen. Het RIVM meet permanente luchtkwaliteit... en die is volgens de geldende normen de komende dagen onvoldoende. Een Nederlandse vrouw uit Maastricht is omgekomen in Hawaii. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De vrouw van 39 is waarschijnlijk van een klif gevallen tijdens een wandeling. Haar lichaam werd in het water vlakbij een rotsachtige kust gevonden. De politie is naar het wandelpad gegaan waar de vrouw is gevallen. Daar lagen haar persoonlijke spullen. Er wordt uitgegaan van een ongeluk. Jan Blokhuis is voor het tweede jaar op rij Nederlands kampioen allround geworden. In Heerenveen eindigde de 27-jarige schaatser als tweede op de 10 kilometer. De overwinning op de slotafstand ging naar Erik-Jan Koyman. In het algemeen klassement werd Patrick Roest tweede en Marcel Boskers tweede, derde. Dat betekent ook dat Roest het laatste startbewijs voor de WK allround heeft bemachtigd. Blokhuis was al zeker van een WK-ticket, net als Europees kampioen Sven Kramer. De Amerikaanse tennister Coco Vendewege heeft in de achtste finales van de Australian Open voor een grote verrassing gezorgd. Ze versloeg titelverdedigster Angelique Kerber met 6-2 en 6-3. Vendewege haalde maar één keer eerder in haar carrière de kwartfinales van een Grand Slam. Dat was Wimbledon in 2015. Eerder vandaag zorgde de Duitse Mischa Zweirev voor een verrassing in Melbourne door de nummer één van de wereld, Andy Murray, te verslaan. Ajax heeft vanmiddag voor het eerst sinds 2009 in Utrecht gewonnen. De Amsterdammers wonnen met 1-0 van FC Utrecht... door een doelpunt van Lasse Schöne... die even daarvoor een strafschop had gemist. De achterstand op koploper Feyenoord blijft 5 punten. Het weer veel zon in het noorden bewolking. Temperatuur tussen 2 en 5 graden. Morgen meer bewolking en in het noorden kans op regen. Het wordt dan ongeveer 3 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De A6, Muiden richting Lelystad, is dicht tussen Almere Buiten Oost en Lelystad. Dat komt door een ongeluk. Er staat inmiddels 4 kilometer file met ruim een half uur vertraging. De andere kant op veroorzaakt dat ongeluk ook file op de A6 vanuit Lelystad... tussen Lelystad en Almere Buiten Oost, 4 kilometer. En daar is de linkerrijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort op zondag. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Vooral dat uh, listen to the radio. hè? Ja, gewoon lekker doen, 24 uur per dag. CFM Sandforth. 106.9 in de eten hier in uh, Sandforth. Verder kabel 104.5 TV-kanaal 40 digitaal via SIGO. www.cfm.live.nl www en natuurlijk ook de CFM app. Kan je ook uh, luisteren naar CfM Zalvoort? En heb je een uitzending gemist en wil je hem terugluisteren? Ook dat kan onder meer via de CfM-app en de website www.cfmsalvoort.nl Nou, starship hoorde je en wie beeld de City, Welkom terug, Zalvoort op zondag, Albert, Albert Jan. Ja, alweer het derde. Maar het zonnetje is weg. Ja, ja, ja, verdwenen. Het, het, het, het is de, boven het vriespunt op dit moment. Het is zelfs drie graden plus. Hmm.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 Ja, voor de discofreaks die op deze zondagmiddag luisteren naar CFM, draaien we juist van de en ja, People. En dan start de music. Het blijft gewoon lekkere muziek, hè? Jawel, jawel. Zodra so ik het uh, Formule 1-nieuws bij CFM. Maar is yes, cooking on three burners. Hier is Mind Made Up. Dus heel veel geluisterd wordt naar CFM. Dus speciaal voor alle koks die momenteel lekker aan het koken zijn. Des van Cooking on Tree Burners. Dat was Mind Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, het is dus weer tijd voor het uh, Formule 1 nieuws. Het laatste nieuws hoor je nu van collega Albert Jan. De internationale autosportbond FIA is afgelopen woensdag akkoord gegaan met de miljardenovername van de Formule 1.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 To let you know I can really shake them down.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 essay Herenveen. over the you so that goes your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 Sleep, that's all I do Who did to my surprise I feel like the problem was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 Blijf luisteren aan de radio, Sadalen komt jouw gedicht. Maria Siel en Crazy.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 Ja, hij past er wel mooi achteraan, hè? Ja, He, van Lobo. En me en you en een uh, dog name Boo. Ja. Zo is hij in, uh, in Voor de Hondjes van Rut gedraaid. En hier is Emmy Winehouse.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 Maar wij zijn met de uitslag, de bevindingen van deze enquête... natuurlijk erg benieuwd hoe het luisteronderzoek en het omgevingsonderzoek er dit jaar uitziet. Want in 2011 hebben we dat eerder gedaan. En het kan nog tot, tot en met 15 februari. ZFM zal u zeer dankbaar zijn als u de moeite wil nemen om deze enquête in te vullen. En dat kan via Facebook of bijvoorbeeld de CFM app. En gewoon heel eenvoudig. Ga er alsjeblieft even voor zitten. En help ons bij dit onderzoek.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 Go's Reggae, samenstelling en presentatie. Beterom in vertrouwde handen van onze collega Willem Bruist. Een hele fijne zondagavond en bedankt voor het luisteren. Dag, Doei. Da -da.